Van kan met het internationaal. President Trump dreigt met extra handelstarieven voor landen die olie of gas van Venezuela kopen. Het gaat om importtarieven van 25% die volgende week moeten ingaan. Volgens Trump is de maatregel nodig omdat Venezuela tienduizenden gewelddadige mensen naar de VS zou sturen. De nieuwe stap betekent extra druk op China. Dat land is de grootste afnemer van olie uit het Latijns-Amerikaanse land. Trumps nieuwe maatregel kan Venezuela financieel hard treffen als landen daardoor minder of geen olie meer van ze kopen.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 Het kabinet wil het leger flink uitbreiden van 70.000 naar 200.000 mensen. Om dat voor elkaar te krijgen wil het kabinet vooral jongeren enthousiast maken. Ze krijgen op hun 17e een enquête over werken bij Defensie. En ook hoopt het kabinet dat meer jongeren meedoen aan een dienjaar bij het leger. Verder wil het kabinet veel meer reservisten inschakelen. Mensen die naast hun dagelijkse baan voor Defensie werken. Volgens staatssecretaris Stuinman moet het leger met het oog op de situatie in de wereld veel sneller groeien. De aankondiging van K3 om na 16 jaar weer op te treden in de originele samenstelling heeft tot een run op tickets geleid. Sinds vanochtend zijn er 300.000 kaartjes verkocht voor de reunieconcerten in Nederland en in België. Eerder vandaag was de website waarop kaarten besteld konden worden al heel moeilijk bereikbaar. Dit najaar gaan Karen, Christel en Kathleen weer samen optreden. Ze zijn de eerste zangeressen van K3. Ze begonnen in 1998 en kregen al snel veel fans, zowel in België als in Nederland. Het weer vanavond en vannacht zijn de wolken opklaringen. Blijft droog. Koelt af naar zo'n graad of 5. Morgen eerst zon, later lichte regen en 12 tot 14 graden. Dit was Tenhois Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Shall I come running? Shall I come running back to you? Make your ego feel better. Pretending I'll do anything for you. I'll stay on your mind. Trap, trap. Satisfied. Do anything to keep you pretty for the outside. I'm oh, not no, don't worry, Pope. So I'm coming from miles away. I know all about that confession, shoot it to her later. nog nooit uh, zo snel een uh, soortement van after-movies uh, hier in elkaar uh, zien draaien. Ja, dat uh, krijg je als je aan het eind van het eerste uur, uh, tweede uur zit, en overgaat naar het derde uur, ja, dan kunnen er allerlei uh, dingetjes weer voor die samenvatting weer gebruikt worden. Dat, uh, dat is dan dat verhaal. En dan uh, is het hier ook spitsuur met het een en ander als het gaat om, ja... Uh, losse uh, beelden... Uh, een beetje uh, bij elkaar uh, te rapen. Allemaal voor die samenvatting. Ik zie hier iemand uh, met een... richtmicrofoon. Oh, jee. <laughs> Dat is wel heel erg... Uh, goed. Maar uh, we hebben... het uh, laatste uur afgetrapt met... She Mads, en dat is van Singa. En uh, ik blijf zeggen, dat, uh, dat heeft toch wel een soort van Beyoncé gehad. Ik weet niet ja. of uh, jullie dat ook vinden. Hebben jullie dat een beetje meegekregen wat, uh, wat jullie uh, gehoord hebben? Nee, we waren net heel druk bezig voor TikTok. TikTok. Ja. Ja. Uh, het favoriete bezigheid uh, van Duncan mensen thuis. <lacht> nee, nee, nee, helemaal niet. Nee, nee want uh, dat, nou, daarom sta ik het ook een beetje met lichte ironie. Dat oh, een, nee, een, een beetje. Ja, een beetje, hoe noem je dat? Uh, Schetsen. Dat, ja. dat uh, bedoel ik. Uh, heb jij überhaupt iets met socials? Duncan? Nou ah, ja. Of is ja, het prima? Of vind je ja, het, uh, het gewoon een, een soort van noodzakelijk kwaad? Dat, uh... Nee, ik vind het wel leuk hoor. Ja? Maar ik ben er ook weer niet heel goed in. Nee? Nee. Nee. nee. Oké. Okay. Hoe zit het uh, met uh, Head First zelf? Ja, ik bedoel... Uh, dat uh, verhaal met uh, de akoestische uh, versie... dat gebeurde dus op TikTok. Maar uh, bijvoorbeeld met andere dingen... Hoe, uh, want, want ja, uh, het, het leidt een beetje de, muzie de aandacht van de muziek af. Als je dan op een gegeven moment weer met socials bezig moet zijn. Want shoot. Sure. Ja, uh, <coughs> tegenwoordig kan je niet anders. Nee? Als je socials niet op orde hebt, dan uh, dat is dat wel je visitekaartje. We zijn er liever niet mee bezig. Nee? We, we hebben ook niet een soort social media uh, expert in onze band zitten helaas. Nee. Maar volgens mij doen we het best oké okay, op onze eigen manier. Ja. Maar leuk is, leuk is wel anders. Daar ja, is Dominique het niet mee eens, hoor. No. Oh! oh. <laughs> Die is heel ontevreden over onze socials. Wie? Dominique? Ja, ja ik, ik vind dat ze net iets te weinig doen. Eigenlijk. Ja. Nou, ja, kijk als je weer in die dagen dat in de dagen dat jij dus niet repeteert, zou je dus met socials bezig zijn. Hey, nou, ja. Dat is een goeie. Is ik een... heb uh, een lijstje met ideeën gemaakt vandaag. Ah, dat wordt nog het even een en uh, ja. daar gaan we het binnenkort over hebben denk ik. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou. oké. Okay. het oh. <laughs> ah, wordt een, uh, een leuke vergadering uh, Ja, zeker, <laughs> ja. Het Zeker kunnen we hier aan tafel doen. Ja. <laughs> <laughs> Wat verder nog ter tafel komt. Dames en heren, um, dan nog even over, over het uh, werk wat jullie uh, maken, komt er nog nieuw materiaal aan? Nou, we hebben eigenlijk niet heel lang geleden de, de, die tweede plaat uitgebracht mm -hmm. en dat, dat kostte wel heel lang om te maken. Weet je, dan beginnen je zo'n traject en dan begin je met opnemen in maart, april, een, een jaar, jaar geleden dat we in de studio. Ja, hadden. een jaar geleden zijn we begonnen mm -hmm. met onze tweede plaat maken mm -hmm. en die is in oktober uitgekomen. Ja. Dus uh, eigenlijk zijn we nu weer bezig met ja, songwriting. En dan we nemen vaak demo's op thuis. Ja. Dat hebben wij bijvoorbeeld uh, afgelopen weekend nog gedaan. We Gaan met z'n tweeën zitten. Een song die we dan al in de repetitie ruimte hebben gespeeld... nemen we dan op. Mm. En dan zo maak je we weer een hele lijst van nummers. En dan kijken we weer welke het beste zijn. En dan hopelijk... Kan je ze dan weer opnemen over een tijdje? Maar het is nu nog in de demofase. Ja, we, hebben, zeg maar. we hebben best wel wat nieuwe nummers, maar er zal voorlopig nog niks nieuws uitkomen. Wel nou, een uh, live EP. Ja, ja precies. Een ah, uh, live dus. EP van uh, In The Noble op 24 september of oktober, toen we daar speelden, dat komt wellicht ah, uit. nog. Nou. Um, over Nobel gesproken. Um, dat is, is dat een soort mint, uh, tweede huiskamer voor jullie uh, geworden? Een soort... Ja, een beetje Weet je wel. Een beetje wel ja, ja. Ik ja. denk dat we daar, uh, nou, hoe vaak ze weer gespeeld hebben, ik denk wel minimaal een stuk of... Ja, richting de 20 wel. Ja, dat ah. denk ik wel een beetje. Ja. En uh, wij vinden de Nobel echt helemaal top. Mm -hmm. Het is superzaal en echt een superleuke venue. En ook als je een release show doet, moet je het in je eigen huis natuurlijk een beetje doen, dus daarom de Nobel ook. Mm -hmm. Maar um, ja, dat is wel een beetje een tweede huis voor ons geworden. Ja, komen jullie allemaal uit Leiden, of ja, ja, zeker. Ja, we kennen ja. elkaar ook allemaal van de middelbare school, eigenlijk. Of Zo we wel. Bowen, van een muziekschool. Maar ja. de rest, uh, Dominique zat uh, één jaar, on, twee, ja. jaar ja. twee jaar onder Twee jaar. En die kennen we toen wel, maar die zijn we later weer tegengekomen. Toen ja. hij uh, ook al cross studeerde. Maar we kennen elkaar allemaal echt van, van Leiden sinds dat ja. we 12, 13 zijn, ja. denk ik ja. eigenlijk uh, al. Hoe is het uh, met uh, Leiden als muziekstad gesteld? Matig. Wow. Dus is er, er gebeurt wel wat, maar het is niet een uh, in, in zeg Maar Je hebt wel een paar jonge bandjes hoor, gitaarmuziek, maar het ja. is niet. Uh, dat je maar ik bedoel tegen... ook qua optredenmogelijkheden uh, en dat soort oh, dingen. Nou, de Nobel noemde je net zelf: dan heb je nog uh, de Lazarus, dat is wel echt wat steviger. De ja. mm. uh, Vibar is uh, elektronisch. Daar hebben we één keer gestaan, maar dat is niet echt voor bandjes. Uh, uh, doe het doen ze wel meer steeds, volgens mij. Dan heb je nog meer resistor. Ja, resistor, ja, dat is wel leuk. Dat is volgens mij 100 man en een, uh, ja, een redelijk klein zaaltje, wel prima podium. Ja, ja, ja zeker. Maar los Nobel. Ja, Nobel is gewoon. bier. No door, bier. Uh, ja, echt. <laughs> je had een tijd, dat is nu eigenlijk al een beetje klaar voor mijn gevoel, maar je had een tijd dat er best wel een grote krakersbeweging in Leiden was. Ja. Dus er waren heel veel kraakpanden waar dan uh, mensen woonden en die organiseerden dan ook optredens daar. Hm. Hm. Dus we hebben wel wat, in wat gebouwen gestaan, zeg maar. En nou, dat is was, dat was heel gaaf. Ook ja. heel veel leuke bands die daar speelden. Ja, uh, nou hoorde ik uh, Dunkund zeggen, ja, wat de Leids bandjes uh, betreft, is het een beetje dun gezaaid. Nou, ik, ik wil niet te veel zeggen, maar er zit uh, bij de volgende band die, uh, die ik laat horen, zit er wel degelijk weer een Leids. Randje aan, wel. Oh, okay. uh, want uh, je hebt uh, Tox Make Do. Die, uh, mm. die hebben, uh, dat is half Harlem, Sam half. Leids. Ja, Sam. Ja, ja, ja, Die kent hij dan weer. Ja, ja, ja ik ken uh, Milan dan weer. Dus, uh, dus, uh, dus ja, en, en de drummer geloof ik, Gideon. Dat weet ik ja. niet. <laughs> dus, dus dat. Uh, maar <kwijnt> bij Hunk speelt er ook eentje mee. <kwijnt> Rasmus dat Bischop. Is. Ja, ja, dus, uh, Marcus, uh, Marcus en ik uh, zijn een enorme liefhebber van Rasmus. Want Rasmus ja. doet aan spreiding <kwijnt> want ja, hij heeft uiteindelijk met Hunk heeft hij, de finale van de Robbe Akda Award weten te winnen. Hmm. Rasmus Daarvoor, zat ook bij ons in de, de, de middelbare <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, komt nou hij dus toch weer terug, die Rasmus Bisschop. Ik heb nog met hem de schoolmusical gespeeld. Nou, als ik hem tegenkom, dan zal ik uh, tegen ja. hem zeggen... Zeg uh, Rasmus, hoe zit dat uh, met jou en Gina bij de, bij de schoolmusical? <laughs> nou, dan zal hij dan daar uh, wel over gaan beginnen. Uh, maar goed, Hunk is uh, weer terug... En de single die ze hebben uitgebracht, dat is deze single en dat nummer dat heet Tommy. En dat was hem, uh, Hunk met uh, Tommy. Uh, we gaan uh, naar het uh, laatste gedeelte van het First luisteren. Het is het uh, tweede blokje van twee, want uh, ze doen er vanavond vier. En uh, het eerste nummer van dit tweede blokje van twee... terwijl Duncan nog even rustig nog iets uh, gaat uh, drinken... Dat vind ik altijd wel leuk. Dan moet ik nog eventjes uh, heel langzaam gaan praten voordat het uh, slokje weg is. En, warm, ja, uh, en dat nummer dat is Folsom Prison Blues. Deze is voor Johnny Cash. I heard a train coming rolling round the bend When I seen the sun I don't know when But I'm stuck here for some prison And time keeps dragging on But that train keeps moving I'm down to San Antonio When I was just a baby My mama told me, son Always be a good boy And don't ever play with guns But I shot a man Just to watch him die When I hear that whistle blowing I hang my head and And smoking big cigars so oh, I know I had it coming You know I can't be free But those people keep moving And that's what tortures me Dit, zijn dus, dit is dus een nummer wat Johnny Cash ooit eerder heeft uitgebracht. En uh, dit is de versie van Head First. De laatste die ze laten horen, dat is Ordinary Lovers. Daar komt die. What you've got is what I need. But now that you turn around, cannot see. You're pulling me closer, but you said it's over. I don't understand. Please show me a sign. I used still open that you will remember the days have passed. You are gone 'Cause you want it my way, your head in your hands and you don't think twice. Dream of a future, future together. Bro Uh, Headfirst uh, met een zeer akoestisch verhaal. Want het is uh, totaal anders dan we ze normaal gesproken van ze gewend zijn. En uh, we gaan uh, natuurlijk ook uh, even wat uh, andere dingen, uh, zaken laten horen. Want ja, er is toch ook nog even wat uh, muziek uh, die nog eventjes weggedraaid uh, moet worden. En dat doen we met Wendy Moore. Maar niet met de single Trigger... Nee, we doen het nog even met die uh, single die ze daarvoor heeft uitgebracht. En dat noemen we dat heet Hoek. I got a fever making me feel high, a slightest even. I'm your cryptonite, and tonight you're gonna cross that line. a single whisper in your ear it's just so simple you don't have to fear oh my I'm Zou ik doe de pet van Koos even op? Terwijl er ook iemand is die een zonnebril op heeft gezet. Ja, dat is dat. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, goed, goed, goed. Um, uh, dit waren twee nummers achter elkaar. Uh, Wendy Moore met Hoekt. En die mag uh, naar China een aantal optredens waarschijnlijk uh, doen. Dat is wat ik net uh, eventjes voorbij is gekomen. En dit, mensen, was de nieuwe single. Ja, je hoort het goed. Van Black Operator met Rolling. Ja, maar er, er zat geen kippengaas voor, hè? Want uh, <laughs> dus op een gegeven moment bij de Blues Brothers, ik weet niet of je dat... Oh, ja, eh, ja, ja, ja, zeker, was, ja. er, was er de, de beruchte scène dat ze op een gegeven moment... Waar is dat kippengaas voor? Ja. Nou, te, toen, toen kwamen ze er wel achter ja, ja, ja. Ja, met goed, al die bierflessen uh, uh, die er naartoe gegooid werd. Ja, die kregen we gelukkig niet naar ons hoofd. Hier. Nee, dat nee, wij, hebben ook, geen, jullie, wij hebben ook geen kippengaas, ah, dat dus dat scheelt al zijn, Goed. En uh, dat is Garage. Uh, zijn jullie Garage liefhebbers? Ja. Zing, ja? Op de tijd. Ja. Ja. Zeker weten. Uh, dit, wat wel, uh... dit was wel leuk. Ja, ja. Dat vond ik wel. Best wel een tijdje gerepeteerd in een garage, ja. ja. ja, ja, garage. garage. Ja, dat past hij wel Daar past dit uh, trouwens wel bij. Um, ik, ik zat even naar het uh, uh, lijstje te kijken... Hebben jullie één cover gespeeld? Ja. Ja. Ja. ja. Dat is die Folsom Prison Blues Zeker. van Johnny Cash. Dat is hem. Dus Leon, even opletten. Folsom Prison Blues is een Johnny Cash cover. Dus die moet je even in de samenvatting... een uh, ja. cover van Johnny Cash. Ja, ja. dan uh, weten we dat ook weer. Uh, dus even voor de administratie, want anders oh, dan, uh, dan weten we dat. Um, goed, het, het meeste is besproken. Uh, wat uh, betreft het uh, verhaal dat jullie uh, bezig zijn... ook met uh, songwriting op dit moment, demos. Uh, uh, ja, hoe, hoe, hoe verloopt zo'n proces eigenlijk dan uh, in dat opzicht? Maak jullie eerst demos en gaat dan... Uh, het, uh... het is meestal dat ik op mijn kamer zit met een akoestische gitaar. Ja. Dan kom ik ermee met de band. Dan hebben het gewoon een paar keer doorspelen eigenlijk... Mm -hmm. En als iedereen er eenmaal gewoon goed bij iedereen in zit, dan gaan we er een demo van maken. Yeah, yeah. Maar het begint meestal gewoon bij mijzelf thuis, in mijn eentje. En dan maken we het, uh, als het afgemaakt moet worden, met z'n allen af. Of soms komt jullie, komen jullie nog met een idee, maar de ja. laatste tijd. De laatste tijd ben jij wel meer... Uh, jullie niet zoveel. Kom je aan het nee, Ja, uit? Ja. Ja. Ja, een paar ideeën. Ja, ja, dat, dat, <laughs> dat komt nog. Levert dat ook uh, interessante gesprekstoffen binnen de band op? Nee, de nou, nummers gaan nergens over. Dat? Zo, onze gesprekken ja, over dat is ook niet. Ja. Ja. Dat is de waarheid, Ja, hebt gelijk. Ja, ja. Maar dat moet je niet ja. tegen de fans vertellen, want die ja. hebben er heel veel betekenis aan, natuurlijk. Ja, maar ik neem aan dat de songs die je schrijft, dat die wel ergens over gaan, uh, toch? Dat zou je zeggen. Ja? Of, zijn het, <laughs> of is Hij het, wil het gewoon uh, <laughs> dekking niet... in een doos en dat is het dan? Zeg dat nou niet? Ja, het, ik weet niet echt waar het over zou moeten gaan, weet je. Ik, uh... Nee, geen idee. Het gaat nergens over sorry. GELACH nee. <laughs> ja. heeft gewoon een heel gesloten hartje en hij wil ja, er ik, niet over praten. Ik vertellen. denk dat, dat het is, ja. ja. ja? ja. <laughs> dus het heeft geen bepaalde lading. Mm. Nou ja, het is gewoon leuk toch? Het is gewoon. Ik vind het, het is leuk genoeg om gewoon een nummer A tot Z te schrijven. Ik hoef er niet. Ja, het, uh, waar moet het, ja, ik weet niet waar het moet over gaan. Het moet gewoon goed bij elkaar passen, de tekst. Ja. Dan is, dan is het al. Want wat je, wat je net hebt gehoord van uh, Black Operator bijvoorbeeld. Die hebben Las Vegas als uitgangspunt uh, genomen. Okay. En het is een ode aan Las Vegas. En Rowling, daar gaat het over. Met die dobbelstenen. Dat is een beetje. Hey, een ja, ja, ja. We hebben een nummer over gokken. Ook. En, ja. Ja. Eén één nummer wat ik heb geschreven: dat was het thema gokken. Oh ja, ja. gambling. Ja, maar ik heb zelf, ja, ik ben hier en daar paarden en honden races wat ingezet. Maar, <laughs> <laughs> maar voor de rest, het is niet dat ik elke dag de hele casino de klopjes zit te drukken nee, en dan nee, drie ja, aardbeien weet je Ja, <laughs> ja. Dat ja. is het niet. Nee. Maar, nee, tegenwoordig kun je het ook thuis doen, hè? Want ik heb een greep, nee, Dat was wagen. die honden races en zo. Dat was bij een vriend ja, thuis. Dat is, ja, en dan ja, kregen op de televisie. Oh, dat is op televisie. <laughs> ja, dat is gewoon live. Dan zit je gewoon, hè, boem vijf euro op die uh, hond met het rode ja, En dan ga je gaat hij <laughs> een paar rondjes rennen. En dat doen wij ook één keer in. Het jaar en dan gaan wij weddenschappen uitvaardigen uh, uh, over van haalt Max voor stappen bijvoorbeeld de Tarzanbocht ja of nee dat kunnen we dan ook doen weet nou. je? alleen het zijn geen honden deze, dus het zijn echte. Dat zijn mensen ja, met, een, ja, zijn, uh, met een auto ja, je kunt het ook in een restaurant doen hè? dat je gaat rouletten met het bedrag wat je aan voor je wilt geven en dan hoef je dus of eigenlijk geen fooi te betalen want je verdient het weer terug of ze krijgen geen fooi dat is heel uh, oh. een verdedig techniek ja. Dus met mensen in Leiden... als je Bo ergens ziet opduiken... dan he, he, hangt er ergens niet een foto van jou... ergens bij een hele hoop etablissementen. Dat als jij ergens ik gaat... Wel. Oh. Ja, ik wel. Ja, ik zit me dat zo af te vragen. Met, met, met, met zo'n verhaal in één keer. Uh, goed. Um, nog de meest afsluitende vraag... en dat is ook best belangrijk... Want waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Altijd handig om te weten als mensen nog jullie een keer willen zoeken. Nou, Instagram. Instagram, ja. Instagram is het first ja. laagstreepje band. Ja. En eigenlijk als je op onze Instagram bent, dan heb je natuurlijk die link in de video. Dat, dat, ja. dat zou ik gewoon zelf doen, dat is veel makkelijker. Ja. Als je daarop klikt, kan je alles vinden waar we, waar we op zitten. De Spotify... Uh, YouTube, TikTok, Facebook. Miss ik nog iets? Uh, nee, nee, dat zijn wel de nee. zijn. Ja. Uh, je kan ons ook altijd vinden op Spotify onder onze naam, AdFirst. Ja. En ja. Uh, ja, dat zijn eigenlijk alle kanalen waar wij we wel zo'n beetje op zitten. Oké. Okay. Duidelijk! Vonden jullie het leuk? Absoluut. Ja, ja. zeker! Oké, okay, dus vonden het jullie is... het leuk? Ja, wij ook nou, nou, Ik bedoel, uh, ja... Uh, ik, uh, ik weet niet hoe de andere heren hierover uh, denken. De, de drie... Ja, duimen gaan omhoog. Duimen gaan omhoog. Ja, dus, uh, volgende, nee, dat is helemaal goed. Volgende week zijn we hier dan weer? Nee, nee. volgende week is het een 3-12 Noord-Holland-Vloedhof. Oh, nee, dan wordt er, er ja. ergens uh, bij de deur ergens opgetreden. Dus, uh, okay. uh, over twee weken dan ja. maar. Ja. Ah, ja, ja, ja. We ja. hebben ja. nog wel een plekje over. Uh, nou goed. Um, het waren ze uh, headfirst. We gaan uh, nog even iets garage, maar dan garage punk en dat is Seki. Die hebben je vorige week al gehoord. Die komen uit Utrecht, hoewel Bierend uh, komt weer uit deze buurt vandaan. <middels> Filthy Hands. Ja, De vorige week hebben we hem nog overgeslagen. Johanna Jorgoe met haar meest recente single dat het nummer dat heet Dollhouse. Daarvoor hoorde je Seki en Filthy Hens. Beetje garage punk. Uh, en ik heb ze gezien tijdens de finale van de Rob Ack, nou, woord, Hoe doe ik dat? Uh, want natuurlijk was er in de grote zaal de finale... Maar in de kleine zaal, en dat, daar was ook een optreden, van Pom. Die deden ook hun release show van hun EP. Maar die hadden een uitgebreide support daarvoor. En één ervan was Seki. En die werden weer gevolgd door Bol. En daarachter zat dan Pom. En die Seki die hebben we dus vorige week even in de uitzending laten horen. Wat betreft deze Single Filthy Hands... Uh, over de Rob Aktau wordt uh, gesproken, want ook deze band heeft daar ooit in gestaan. En dat is maar. En ook die heeft een lights randje. You want to? Dat was hem. Dus Panda aan de Waar en you want Kennen jullie die ook uh, die toevallig? Kennen ook, ja. Die kennen jullie dus ook, ja. Want uh, in, uh, Dominique doet even niet mee, zie ik uh, nu. Oh, die uh, nee, die, die, die, die, die gaat even een wandelingetje maken uh, ergens buiten. Um, nummer heet Uwandu en daarvoor uh, was het dus Seki. Maar goed, uh, dat had ik al gezegd. Uh, ik ben helemaal de raad uh, kwijt. Want ineens staan sta ze met z'n. Met z'n vijven uh, staan ze ineens hier uh, achter me. Wat, wat, wat, uh, wat uh, willen jullie doen eigenlijk? Uh, een fotootje maken. Een fotootje maken. Ja, nou, ja, ja, dat kan altijd. Ik, uh, ik, ik zou zeggen, uh, stel het voor, misschien uh, dat er een, een of andere stil uh, uit uh, gehaald ja, uh, kan dan worden. Dan kan dat wel kan wel natuurlijk, hè? Ja, okay. Maar ja, uh, of je moet hier, uh, ja, kijk, want dat is het kleine cameraatje. Oh, oh, ja, dan moeten oh, dan jullie dan dus. Uh, dat, ja, dat oh, is dan dan ga ik even achter staan, dan, uh, dan, dan Ga je, dan dan je zo? Dan dan staan we er echt uh, met z'n allen vijf op staan we erop. Dus als die camera nou ook een beetje meewerkt uh, en uh, ze mij dus uh, mee laat nemen. Nou ja. Oh. Zal ik even die microfoon weghouden? Oh. Oh. Zo? Oh, oh. Een oh. nee, oh. nee. uh, fotootje maken. Is dit hem? Uh, uh, ik hoop het. Ja, even, ik bedoel. Uh, head first, mensen. Dit is hem, dus even. Ja! Yeah. Yeah. Oh, nu okay. heb ik een ding van. Ja, ja Het is op een ja, gegeven moment met een ouderwetse fototoestel. Goed, we gaan nog even gauw uh, verder, want ik heb natuurlijk nog uh, wat werk... wat ik uh, graag nog uh, wil laten horen. En uh, dit is er één van, en dat is... Lasset. to Van Lorem Ipsum Daarvoor hoorde je Company 23 En Down in the West En daarvoor Lasset En van die drie Waren er twee van Volendamse Makelei En we sluiten deze Alternative FM fijn af En dat doen we met Nog een Volendamse band En daarvan kunnen we zeggen dat ze bezig zijn met Album nummer 4 Ik heb het over Alaska En dit komt van album nummer 2 The Prophet. Tot volgende week. Dag. Oh, come on, people, join our